Een voorspoedige start. Dit is Mautschleurs met het NWIJ Geert Wilders zegt hardop dat hij premier wil worden van het volgende kabinet. In een gesprek met de Telegraaf laat hij optekenen... dat hij schoonschip wil maken in Nederland na de verkiezingen. Als premier. De PVV-leider heeft massale steunbetuiging gekregen... naar aanleiding van het vonnis over zijn minder Marokkanen-uitspraken, zegt hij. De rechtbank achtte hem gisteren schuldig aan groepsbelediging en discriminatie... Maar Wilders kreeg daar geen straf voor. Het veiligheidssysteem van de hoogwerker die vorig jaar tijdens een Alltimer-festival in Oosterwolde omviel, was bewust uitgeschakeld. Bij het ongeluk vielen doden. Volgens een vertrouwelijk politierapport dat in handen is van de regionale krant De Stentor, was het alarm dat moest waarschuwen voor overbelading afgeplakt en was een speakerdraadje doorgeknipt. In de bak van de hoogwerker, die werd ingezet... om mensen een beter uitzicht over het festivalterrein te geven... zaten 13 mensen en dat was veel te veel. Het apparaat zou ruim 150 kilo te zwaar beladen zijn geweest... en had nooit volledig uitgeschoven mogen worden, volgens het rapport. De bestuurder van de hoogwerker wordt vervolgd. In Syrië is een IS-leider omgebracht... die banden had met de plegers van de aanslag... op de redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo... Bronnen bij het Amerikaanse ministerie van Defensie melden dat. De Tunesier van 33 was acht jaar geleden de leider van een netwerk... van geradicaliseerde jonge moslims in Parijs... waar ook de broers Koachi deel van uitmaakte. Die schoten bijna twee jaar geleden twaalf medewerkers van Charlie Hebdo dood... en verwonden er elf. Twee dagen later werden ze in een vuurgevecht met de politie doodgeschoten. Het weer bewolkt en lokaal wat motregen. In de loop van de dag gaat het vanuit het noordwesten regenen. En het is met een graad of 10 vrij zacht voor de tijd van het jaar. Morgen blijft het droog en breekt de zon af en toe door. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het En jij beleeft het Sneeuw, Sneeuw. Warmte ZFM Warmte. Ah. Ah. Dit Toch met het uur Grotere pijn over hier Alles is iedere keer weer hetzelfde Bij Toebak Leeft Bij ZFM En als Bart, ik dak hem van is het een ja, jaantje vent ook al echt een goed geluid, goed stemgeluid. En uh, ja, dat hoor je af en toe. Ik vind het ook een beetje een kerstplaat. Ik weet niet wat ik heb. Ik heb met sommige platen heb ik gewoon iets met kerst. Hoef hoeft niks zo over kerst te gaan, maar gewoon een bepaald soort zweertje wat ik krijg met dit soort uh, muziek. Goed, het is, uh, tweede gedeelte van de voor 6 minuten. Even langzaam. Het is tweede gedeelte van het radioprogramma. Het is 6 minuten over negen. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, wel een stukje geschiedenis ben ik klaar voor, dames en heren. Het is vandaag uh, 10 december. Ja, en in 1991 werd de eerste uh, exoplaneet ontdekt. Dat is een uh, planeet die, die om een andere uh, uh, ster heen... Uh, ja. ja. Een andere ster dan de zon uh, heen draaien. Ja. Uh, het is een vrij lastig pro uh, proces. Daarom ja? is het ook nog nooit eerder gedaan. Het kwam per toeval eigenlijk ontdekte iemand dat dat de lichtfrequentie veranderde Yeah. Waardoor het zou blijken dat er een planeet tussen zou zitten. Oh, dus, ja, die er vooral en, voor langs rijdt. Ja, en ja. toen is hij daar verder in gaan duiken. Maar die planeten stralen zelf natuurlijk geen licht uit. Dus nee. die zijn heel lastig vanaf de aarde te zien. Oké, okay, dus astelie. Uh, dus dat, dat, uh, zo is Proxima B, want je had al een Proxima. Dat is een zon. Hebben ze natuurlijk ontdekt. Proxima wist ze, Op een gegeven moment dachten ze, hé, hey, daar gaat ook iets. Elke keer aan, uit, aan, uit, aan, uit. En toen zeiden ze, Proxima B zit ervoor. En toen konden ze zeggen, maar door die uh, uh, temperatuurverschil... konden ze achterhalen dat het dezelfde temperatuur had als plusminus de aarde. Ja, doe even normaal. Echt waar? Ja, dat kan dus. Ongelooflijk. Op zo'n Ik weet niet hoeveel ik, lichtjaar ik hier vandaan. Ik weet er vandaag. helemaal niks van. Nee, maar goed. Het <coughs> temperatuurverschil dus... of de planeet voor de zon zit... En uh, niet voor de zon. Dat temperatuurverschil kunnen ze dan meten op zoveel afstand. En dan kunnen ze zeggen, ja, nou zelfde ja, aarde. Dat kan onze bestelijk brein niet aan. Soort nee, liefde. volgens mij niet. Goed, het is uh, ook in, uh, kijken, in 1901 dat de eerste Nobelprijs werd uitge uitge uitgereikt. En het werd uitgereikt aan uh, Theodore Roosevelt. Hij krijgt voor het eerst krijgt hij een Nobelprijs. Uh, voor de vrede. Voor de vrede. Ja, ik zit te kijken. Ja, er staat een en, heel rijtje van Nobelprijswinnaars. Echt een heel hè? rijtje. En ik zat te denken, Nobel, Dit is natuurlijk een man, dit is Alfred Nobel. En uh, hoe komt hij in godsnaam op het idee om zeg maar iedereen elk jaar een yes. prijs te geven? Hij heeft ooit heel veel geld verdiend in het dynamiet. Dus je denkt, hij heeft iets nobels gedaan. Explosief uh, man. Explosief man. Ik, hij heeft geld verdiend met dynamiet. Dat je denkt, van, dan ga je daarna Dus allemaal geld weggeven aan mensen die wel iets doen. Maar hij ja. heeft heel veel geld verdiend dus met dynamiet... in, een, in de koolmijn. En uh, nou, ja, goed, dat heeft ook heel veel leed veroorzaakt. En hij heeft uiteindelijk heel veel geld gespaard. En uiteindelijk uh, uh, had hij een kapitaal van 32 miljoen Zweedse kronen. En nou wordt dus elk jaar wordt er dus uh, op zijn sterfdag, dat is vandaag, wordt er dus een... Uh, wordt er geld uitgekeerd ja, aan het mensen die iets een miljoen ook, ook hè, gemaakt. ieder jaar. Ja, echt, dus in die uh, tijd was dat natuurlijk 32 miljoen heel, uh, kronen heel veel. Ja, aardig, want... Uh, uh, wat een Nobelprijs, toch? Voor de vrede, voor de scheikunde, en voor de natuurkunde. Vijf steeds, ja. Dit jaar wordt hij uh, ook uitgereikt. Ja. En onder andere aan de vrede aan Juan Manuel Santios. Uh, en ook uh, literatuur. Uh, een aan Bob Dylan. Ja, de God, is die man? Heeft uh, nooit zo gehoord. Maar goed, ik uh, wil er niet over zeggen. Maar die wil hem toch helemaal niet? Ja, die wil hem wel, maar... Hij, heeft even... hij, hij dacht dat het een grapje was, volgens mij. Nou, ik weet niet of dat het is, maar hij komt hem niet ophalen. Hij heeft iemand anders gestuurd met ook een, een toespraak. Ja. Je hebt iets anders belangrijkers te doen. Ja, maar het mooie is, het is een, een, een prachtige rij uh, ja? mensen ook. Hè? Ja? Roosevelt, Schweitzer. Maar dan heb je ook dus Lech Walesa Die heeft gegeven. Ja. ja. Ja, en uh, Barack Obama. Ja, en Barack Putin. Obama. Dus uh, het is een, uh, het is een uh, formidabele lijst. Met, ja, Barack Obama uh, ja. is natuurlijk wel een beetje dat van... Had hij nou al verdiend? Hij had nog niks gedaan. had mooie woorden gesproken. En dat kan hij ook mooi ja, spreken. Ja, dat is positieve discriminatie. Ik, ik, ik vraag ja. me af of uh, uh, Trump een het ook zou krijgen ja achteraf misschien we wachten met spanning af we wachten met spanning af <laughs> in ieder geval vandaag wordt hij uitgereikt natuurlijk aan uh, onze Nederlander uh, Ben Verinda uh, feri, Ver Veringa Veringa ja, de, de, sorry voor scheikunde voor toch? scheikunde ja, ja en ja, die komt er tot... regelmatig ook in de wereldrijd door vertellen wat hij nou precies gedaan heeft. hij heeft een apparaatje die medicijnen op de plek van bestemming in het licht zou kunnen nanomotoren heeft hij ontwikkeld samen okay. met een heel team hoor niet alleen dat heeft hij okay. niet ja, 1948. De, 48. Ja, vel, dus... de Algemene vergadering van de Verenigde Naties... neemt de verklaring van de universele... rechten... Nee, de universele verklaring van de rechten van de mens aan. En ik heb er even een klein beetje in ingelezen. En wat het leuke is... dat we hadden vroeger... op 26 juli 1581... werd het plakkaat van verlatingen... met GH, getekend in Den Haag. En die stelt dus dat de vorst is door God aangesteld. En uh, als een vorst... Zich niet gedraagt dat hij als een herder zijn kudde leidt, maar hen onderdrukt, dan is hij niet langer een vorst, maar een tiran. En dan mogen de, de, de, de schapen in de kudde wettig overgaan tot de keuze van een andere vorst. vond ik okay. wel heel mooi. En het leuke, dat vind ik wel mooi. Het komt dus uit Den Haag oorspronkelijk, 1581. Ja? En, uh, en, uh, maar dit hele plakkaat van verlatingen... diende Thomas Jefferson tot inspiratie... voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 1776. Had ik idee. Je dus komt we dus hebben Nederland? echt veel meer ja. uh, toegevoegd aan Amerika. Dan, of, nou, of Amerika heeft toegevoegd aan Nederland. Ja. Ja. Dan, dan ja. we dachten. Dus we dan moeten het misschien nog even met Trump over hebben. Oké, okay, verder een een, een krachtige uitbarsting op het eiland uh, Aua. Aua, Aua. En uh, dat was in 1701. Uh, Later zijn er nog andere uitbarstingen geweest in 1812, 1856, 1892. Uiteindelijk zijn er meer dan 8000 mensen daarbij om het leven gekomen. En uh, uiteindelijk uh, is pas geleden nog een uh, uitbarsting geweest. En toen zijn er uh, ook iets van, wat was het, duizenden mensen zijn ze even geëvacueerd. 11.000 mensen zijn geëvacueerd. Dat was in, uh, even kijken was dat jammer vind, 1966? Nee, nee. Nou ik, zie ik... nou, ik lees niet met je mee. Nu. Nee, 2004. Toen zijn er uh, 11.000 mensen nog geëvacueerd. Want er wonen 22.000 mensen op dit eiland. Dus bijna het hele eiland was geëvacueerd voor die uitbarsting. Die Jeetje, nou, gebeurt nou, toch ja. regelmatig dus. En nog een belangrijk dingetje. 1799 wordt uh, het meter stelsel uh, ingevoerd. Oftewel, de meter. Kijk. Allemaal op één golflengte. Dat is belangrijk. Dat je allemaal, als krijg je nog even die vliegtuigen ja. neerstorten... Uh, hoeveel liter heb je erin gedaan? Nee, ik heb gallons erin gedaan. Hey? Liters of gallons? Wat is het ook weer verschil? Ja, ja, ongeveer, ja. Ik heb ongeveer een gat van ongeveer een duim nodig. Ja. Ja, dat is ook. Een, nou ja. en, en een L, hè, dat was ook de ja. afstand tussen je duim en je elleboog. Ja. Zoiets. Ja. Nou goed, dat probeer je wat? allemaal op één lijn te krijgen. Dat lukt nog niet de hele tijd. Hè. Dat ja. komt graag En ik ga nog even, nog even wat vertellen. Ook ja? dat in 18, ja, ik zou het wel kunnen. Ik, ik zat erop te wachten. In 1869 wordt het vrouwenkiesrecht ingevoerd in Wyoming. Oh, okay. Dus dat is al heel lang geleden, hè? Want uh, tot het begin 20e eeuw mocht in Nederland alleen mannen stemmen. Nou. En uh, ja, het, uh, daar waren ze gewoon 1876, waren ze al zover. Dus, uh, okay. ja. nou, en als laatste nog even, in 1997, inhuldiging van de HST-lijn Brussel-Parijs... de eerste maal overschrijd de trein de Tallis. Een Europese grens van 300 kilometer per uur. Hartstikke idee. Ik word ook met de trein was. Nou, schiet lekker op ja, als je wat anders dan in de file staat. Goed straks toch de verjaardagen, uh, die hebben we ook voor je... Er zijn weer een paar interessante mensen, jarig. Weer eerst nog even een Nederlands-Belgisch beentje. Maar gewoon lekker wakker te worden. Drive like Maria. En dan ben ik wel benieuwd, hebben ze echt bij een Maria in de auto gezeten? Blue. Jawel Ja wel Zitten we in op verjaardag weer in de verjaardag, zeg. Jeetje, man. Nooit meer doen dat. Nou ja, hou ze even op, gek. die is minuten over negen en er zit midden in de verjaardag. Wie zijn er jarig? En ik, ik heb altijd een neiging om toch altijd wat echt heel ver terug te gaan. Ik heb het namelijk over uh, Frans Fischer. En dat was namelijk een uh, oorlogsmisdadige. Die is, uh, was een Nederlander. Die was gewoon in, uh, in Nederland geboren. In Breda, volgens mij. En uiteindelijk uh, heeft hij uh, een kantoorbaan gehad. En uiteindelijk uh, ging hij het leger in. En uh, ja, was hij dus bij de SS. Zat hij. Daar is hij verantwoordelijk gehouden voor 12 Joden die het leven lieten onder zijn bewind. En uiteindelijk werd hij opgepakt na de oorlog. dan kreeg, kreeg hij doodstraf. En uh, die werd uiteindelijk omgezet in levenslang. Uiteindelijk kwam hij vrij in 1989. Toen was hij 88 jaar oud. En de laatste dag in, zijn, in de gevangenis die hij doorbracht met poetsen. Hij schrobde zijn celvloer uh, ieder geval twee of drie keer per dag. En dan zou je denken, was het nou een goede poetser? Nee, vaak had hij hetzelfde emmertje sop... en snoot hij zijn neus dan weer in die doek... en ging hij weer op de grond poetsen. Okay. Hij was zelf wel eh, heel vrij in de gevangenis. Hij mocht overal komen, overal de vloer dweilen. Een heel apart verhaal van deze Fischer. Uh, deze Frans Fischer, die uiteindelijk vrij kwam... en toen ging hij weer bij zijn echtgenote wonen... die nog steeds op hem aan het wachten was. Toen ging hij weer terug wonen in Breda... en uiteindelijk in hetzelfde jaar overleed hij ook. Okay. Deze Frans Fischer. Nou, ik zal de volgende iets korter doen. Ja, ja. Rien van Nune. Vandaag zijn geboortedag, hij is inmiddels overleden, hij kwam uit Haarlem. Maar hij uh, was nationaal bekend door de televisieserie Stiefbeen Been en Zoon. Oh hij heeft zelfs ook een uh, gouden televisiering gewonnen. En hij speelde dus altijd de rol van burgemeester in Zwiebertje. Dan weet je wie we bedoelen, toch? Oh jeetje. En hij was dus ook getrouwd met Hella Faas. En Hella Faas is ook heel bekend. Wat grappig is, dus hij speelde eigenlijk in de Steve En Zo speelde hij eigenlijk een beetje een halve zwerver. Ja. En later speelde hij in Man op Stand. Ja, Dat heeft een promotie gemaakt. De die we hierbij hebben van Steve en zoon, die, die doet hem geen eer. Nee. Die vonden we altijd een hele leuke burgemeester sure en, zo, en zo zie je hem weer. <coughs> dat je gewoon, hoe erg je ook aan de grond zit, ja, je, je kan, kan er gewoon, er gewoon bovenop en komen en, en altijd nog burgemeester worden. Zo ja, is dat. Zeker, dat vind ik ben echt verbaasd Nou, ja, Die had je gemist, hè, die Rien? Ja, nou zeker. Denk nou. ja, ik altijd naar. Eh, is ze ook jarig. Is ze ook jarig. Pepsi. Van Pepsi en Shirley. Ja, oh, dat... niet, niet, het, niet het merk? Nee, niet het merk. Nee, Pepsi en Shirley. Weet je, dit was een hit. Harde. Hardeek. Ze waren natuurlijk de achtergrond van Wham. En later gingen ze solo. En dit was een grote plaat. En ze maakte af en toe nog muziek. Ze is vandaag 58 geworden. Vertel, wie zijn er meerjarig. Vandaag ook jarig Stef Blok, de, de VVD-kamerlid. en minister van Wonen en Rijksdienst. Ah, oké. Okay. Gerard ja. Koert is vandaag ook jarig. Hij is een Nederlandse toetsenist. en hij was voormalig lid van de Haagse popgroep Earth and Fire. En ja. hij heeft dus de tekst van The Weekend, gezongen door Johnny Kaagman. Ja, precies. Er ja, zijn best wel goede platen van Earth and Fire. The Weekend kennen we nou ja. wel, dat hoef ik niet te horen. met dit stuk bijvoorbeeld. Dit is echt wel, uh, wel leuk hoor dit. the En nou, samen met zijn tweelingbroer runden ze dus zeg maar uh, Earth en Fire. En later hebben ze ook nog een, een, een muziekstudio opgezet. Hij wordt vandaag trouwens deze uh, Gerard Ko uh, Koert. Ja. Uh, wordt 69 wordt hij vandaag. Mooi leef. Mooi leeft Vertel. Vertel. Ja, vandaag ook jarig uh, uh, Jona Franse... Zo, Fras, Vlazer, ja? Fraser. ja Jonathan Fraser. Dat is een, een R&B rap, rap artiest En die is bekend geworden door 3FM. Oké. Okay. Vandaag ook jarig John de Wolf. Uh, ja, bekende voetballer natuurlijk. Oh, die regelmatig okay. weer uh, op de televisie komt Is hij ook niet voor 50 plus erg actief? Hey, hij, was een, ik heb wel op tv gezien daarover ja. ja, klopt. 50 plus. John de Wolf. Ook bekend natuurlijk. Ja, van dit. Sister. Zister, hij doet het weer. Van de reclame oh, natuurlijk. Ja, ja, Van de verzekering. Ja, ja. Maar altijd leuk. Echt ja, leuk gevonden. Leuk. John de Wals, hij wordt vandaag uh, 54 alweer. Hartstikke ja. idee. In 1963 is uh, geboren Mieke Stemerdink. Maar zij was altijd die dame die had die hele grote suikerspinkapsel. En die zat bij de gigantjes. Die, oh, de gigantjes. En, ja, en ja en die heeft, ken ik wel. Aan de hand heeft ze er ook wel veel uh, uh, gedaan, ook uh, op tv. Oh, ik heb, ik heb de verkeerde aangegeven. Het klein stukje dan. Ja. Oh ja, een beetje jaren 50 stijlachtige uh, muziek. Uh. Ja, ze heeft uh, ook meegedaan in 2006 in het BNM-programma Katja versus de Rest. Yeah? En dat deed ze mee als een van de Spice Girls met het nummer Wannabe. Maar ze heeft gewoon een hele goede stem. En het is echt wel een podiumdier. Leuk hoor. Ja. Oké, okay, wie is een meerjarige? Uh, ja, Safir Samuel. Dat is uh, een van de acteurs uh, uit uh, de Twilight Sega. Oh. Natuurlijk, hoor. die komen vaak ja, voorbij. Ja, ja. ja, dat zijn er een hoop, uh, hoop acteurs, geloof ik. Vandaag is jouw jarig Brian Molko. Oh, uit welke duistere serie komt die? Nee, daar staat de zanger van Placebo. Ben waar ik echt een ontzettend grote fan van ben geweest. Of ben eigenlijk van afgelopen maand, vorige maand of zo, waren ze in Nederland. Omdat ze namelijk twintig jaar bestaan, Placebo. En uh, uh, toen gaven ze op. En dan kon je ook van tevoren aangeven wat je nou precies wilde horen. Wat, voor, wat de setlist zou worden. En uiteindelijk uh, hebben heel veel mensen gestemd. En uh, nou, hebben ze allerlei hits gespeeld. Een van de hits is natuurlijk, uh, om even, even te luisteren, is... Uh, is uh, ja, heb je even... Waar heb ik het in godsdienst? Dit! Lekkere, zware gitaargeluid. Your... Hij deed een beetje denken aan een vrouw. Was eigenlijk, hij stelt een beetje te zien tussen een man en een vrouw. Kleden zich ook als vrouw, soms weer als man. Je, androgyne, net net androgyne. Androgyne. je Jet Rebel. Dat is degene die dit jaar overleden is. Van Crown Control to Major Trump. Nou? Ja, David Bowie. Tijd. Ja, David Bowie had het al een tijdje losgelaten. Maar deze Brian Molko van Placebo... komt dus uit, eigenlijk gewoon uit... België vandaan. Hij is later verhuisd naar Luxemburg en toen uiteindelijk naar Amerika. En toen heeft hij uiteindelijk heeft hij een bandje opgericht in uh, 1996. Placebo. Misschien woont hij stiekem weer in België. Dat zou zomaar kunnen. Nee, echt niet. Hey, uh, uh, het is vandaag ook twee jaar geleden dat, uh, uh, dat Gabriella en Jacques van Monaco zijn geworden. De tweeling van Prins Albert. En zijn okay. uh, bevallige vrouw. Oké. Okay. Nou, Tot zover de verjaardag. Anders wordt het wel een hele lange lijst. Doen we nu even een boppie muziek. Dames en heren. Ik moet even kijken naar mijn lijst. Even even een momentje. Kijk even op mijn lijst. Ik loop er even heen. En dan is hij. Oh ja, deze blad! Natuurlijk! Ja, zweevolle muziek. Juno heet het. En het heet Always. Ach, ik zie nog meer verjaardag? Nou, misschien straks gaan we gaan. Blokje dan. Let's go. kan je dat ook verwachten in de zaterdagmorgen. Doe bakken Bijna half tien al, is slechts half tien natuurlijk de Zandvoortse berichten. We hebben wat berichten eruit vandaag gelicht vandaag. Ik heb niks gelezen trouwens over de. Over de, de watertorenplein. Nee, hey, dat is even rustig. Ik denk dat ze daar eens over na gaan denken voordat ze weer naar buiten breken. Want er was een tijdje gewoon echt weer. Je bent, je bent dood gegooid van alle kanten. Je, bent je geïnformeerd dat het plan dat beter was. En uh, dat ze niet met elkaar eens waren. En dan ook de buurtbewoners ook even een brief insturen. Zo van. Uh, we hopen dat jullie eruit komen. We vinden het allemaal wel spannend. Maar goed, Junup dus komt uit Zweden vandaan. José González, Tobias Winterkom en Elias Aria. Dat zijn de mannen die Junup dus bezetten. En ik zit te kijken of ze dan nou naar Nederland komen. Nee, goed. Dit is een van het laatste plaatjes wat is uitgebracht in 2010 alweer. Is het alweer zes jaar oud? Echt waar? Ah. Jij ook? Zes jaar ouder? Ja, ik ben ook zes jaar ouder. En ik het lijkt of toch dat ik het gisteren. Uh, gekocht heb. Nou goed, dat maakt het ook allemaal niet uit. Goed, we zitten nog even te kijken wat er allemaal gebeurt in de wereld. die ja, afgelopen week toch wel een aantal mensen die van ons heen zijn gegaan. Onder andere Martin Kok, is misdaadverslaggever. Nou oh ja, was een leuke vlogger. Want de meeste vloggers hebben niks zitters te melden. Nou, dat vonden ook heel veel criminelen over Martin de Kok. En die waren er een gegeven moment toch wel klaar mee. Ik dacht, wat een gesodemieter. Hij zet ook alles maar op die vlog van hem. En het is helemaal niet waar ook. Ja. Dus uiteindelijk hebben ze hem omgelegd. En vandaag ook een verslag ja. in de kranten van hoe dat nou precies gegaan is. Hij is naar zo'n seksclub gegaan. En daar kwam je met een Engelssprekende man binnen eerst. Toen is hij een tijdje binnen geweest. Toen heeft hij even met zijn pistool gespeeld, zeg maar. En uiteindelijk ging hij naar buiten toe. En uh, samen met die Engelssprekende man ook... Maar die leeft nog. En die leeft nog. En die is gewoon vrij rustig zo het pad afgelopen. Terwijl die, een man uit de bosjes kwam. En die heeft hem gewoon neergemaaid. Uh, toen zat hij in zijn auto. En uiteindelijk uh, zijn ze zeg maar, de beelden aan het terugkijken. En zegt, ah, het lijkt wel of die Engels man het ook van tevoren wist. Misschien is hij wel de tipgever geweest voor die man in die bosjes. Dat hij zegt, we komen nu naar buiten. Brekenweek, we komen nu naar buiten. Ja precies. Kijk, richt je wel een beetje goed. ik loop ernaast. Hè? Ja precies. Ja, maar goed oh. dus ze zoeken het uit. Martin Kok. En verder ook Joop Braak is van ons heen gegaan. Toen ja. was uh, chef Kok. Ja, dat is wel weer. over het, het leuteren over eten. Ja. Wordt er altijd. Scheidziek van, gewoon altijd. Zeur ja, over letterlijk. eten. En verder, wat ik, wel, wat ik wel heel grappig en heel veel heb gelezen, is. Peter van Straat is van ons heen gegaan. Dat was, geloof ik, 81. Onze tekenaar die de wereld gewoon leuk kon vormgeven. Ja, van die zagreinige tekeningetjes had hij altijd. Ja. Dat die vrouw dan altijd dan verward verwacht op de achtergrond van, wat moet je nou weer? Weet je, wel echt wel heel irritant. Ja, en uh, vandaag in de kletkansel had ook een tekeningetje te zien van een man die een half aan de bar hangt. Doe maar een biertje, daar heb ik eens een keer een trek in. En dat je, die kastelei ziet kijken en zegt van. Ja, tuurlijk. Ja, dat is weer eens wat anders, hè? Ja, ja, surprise me. Ja, surprise me. Maar we hadden het ook nog over die sterfdagen. Maar wat, want we hebben wel zo van, ja, de Nobelprijs wordt er voor de eerste keer uitgereikt. Ja. Maar het was dus ook zo dat die meneer Nobel, Alfred Nobel... die is dus ook echt overleden vandaag, maar dan in, uh, in 1896. Dus ja. hij, uh, het is ook echt zijn sterfdag. En ja, die goed, dat ik begreep. Die man is toch... Uh, nog al 63 jaar oud geworden. Maar niet enorm oud. Nee. Maar ondertussen heeft hij wel een enorme stempel op de wereld gedrukt. En gisteren was er toevallig een, een documentaire op RTL Z. Daar kijk ik af en toe nog wel eens. En het ging over de super super Ja. En dan hoor je gewoon ook van... Je hoort er tegenwoordig niet bij als super super rijke. Als je niet ook een beetje onsterfelijk wordt... doordat je die stichtingen maakt ja, en zo. er zijn groepen die... Dus ook standaard ieder jaar 5% van hun netto winst in een uh, fonds doen. En ja? ook, dat uh, je, dan hoort uh, dat uh, bepaalde hele grote gasten... zoals inderdaad die, uh, de ontdekker van in, de, uh, Bill Gates en, ja? uh, en ook nog andere zaken man die hebben dus gewoon al zoveel, 24 miljard geschonken aan goede doelen. Moet je nagaan wat daar binnenkomt gewoon dan, hè? Ja. Nou ja, toch, op, op, ja ze krijgen het niet op. En die kinderen die kunnen, die worden er heel ongelukkig van nou, al dat geld. Wel ja, ik het denk is dat een, een hele weleggen. last hoor. hele goede he. zet is het Je hebt alles ja. gekocht wat je wil. Je hebt alles gedaan. De meest gekke ja. dingen gedaan. Je hebt een goed vrouwtje naast nou, je gezin is op orde. Je denkt, ja, wat moet ik nou? Maar dat geld. Ja, ja, nog een Maserati. Nog een huis. Het oh, ja. Ja. is allemaal gedoe, weet je. En, uh... Je moet ook zorgen dat je personeel je dan weer niet bestelt. Want dat, dat kan ook. Ja, dus natuurlijk ja. vind ik het goed dat dat soort mensen inzetten voor de maatschappij. Als je een veen mist geen turfje, dan word je maar een beetje bestolen. Ik vind het wel grappig dat deze man heeft dus gewoon echt met explosies... heeft hij geld verdiend. Ja, en hij wil het allemaal goed maken nu. Voor en, de wereld, al die En doet het goed. Maar goed, ons in Nederland krijgt vandaag ook een, uh, uh, een leentje dus. Goed, ja. de, straks de, de, de Zandvoortse bericht eerst om maar te geven naar Moppie Muziek. De Teenagers. agers Scarlett Johansson, een van de leukere actrices die de wereldrijk is. Zo heet deze klaar. Half Polish, half Polish. You studied at 8 on Broadway. You're a star. You that horse's ears I always find it exciting I'm scared by spiders too I never manage to blame you I'll send my mom to be lost with you Lost in Tokyo anywhere else I wish I'd been invited I At your party in it. this land You don't believe in love I'm jealous, it, will you marry me? All you've got, you can't like it, what I am Ja, leuke plaat. Teenagers en Scarlett Johansson. Ja, van die mensen die zijn dan zo bevlogen door een actrice. En dan maken ze een plaatje over. Dat blijkt dus. Dus deze teenagers zijn vaak al van die uh, jochies met pukkeltjes, weet je wel. Die hebben op een slaapkamer, uh, op een slaapkamer gewoon zich zitten verlekkeren aan een filmster. En ah. dan worden ze populair. En dan maken ze deze leuke plaat. Scarlett Johansson zal zich vereerd voelen. Zeker. Het is alweer tijd voor... berichten. Precies, Zandvoortse berichten. Ja, de, de brandweer is zaterdagmiddag uh, ja, met groot alarm uh, uitgerukt. Yeah. Want uh, er waren meerdere telefoontjes binnengekomen dat er, uh, dat er brand was. Ja, uh, uh, yes, rustig. Wacht, wacht. Fire! Ja, vertel. Bij een uh, woning op de hoek van de uh, Dr. Smitstraat en de Dr. John G. Mersstraat. ja. Yeah. Um, ja, een grote rookwolken kwamen uit, uit het dak nee, Uiteindelijk bleek de oorzaak. Uh, de bewoners hadden uh, van die samengeperste uh, papierblokken. Oh ja. Hadden ze in de open haard gegooid. Ja, en dat rookte een beetje. En een beetje nattig waarschijnlijk. Ja. Dat is nog ergens in een opslag liggen. Denk ik, dan de gooi je die dan ook Maar ze zien. Ja, ik, ik, die plaat, ik heb die dingen ding ook wel eens gemaakt. En, en, dan maak je allemaal papier, moet je dan nat maken. Ja. En dan doe je, dat, doe je dat samen in zo'n blok met een of andere pers en dat moet je dan laten drogen. Wel laten dat, drogen, ja. Dat duurt even voordat ja. het goed droog is. Ja. En als je hem te vroeg aansteekt, ja, dan, dan, dan krijg je een mooie rook op. Alles voor gehuurd. Ja, rustig. Ja, Kerst yes, is wat de maloot. Ja, staat ook trouwens wel dat de hulpdiensten... al steeds vaker bestookt worden met vermeende meldingen over brand. Want de openhaarden, die hebben echt enorm in populariteit... Uh, zijn ze, is het aantal gestegen. Maar er komt wel steeds meer opstand tegen deze vorm van milieuvervuiling. Want uh, ja, je krijgt natuurlijk CO2-uitstoot, fijnstof. En uh, mensen met gevoelige luchtwegen of ogen... kunnen veel hinder ondervinden van open haarden. Maar er is een stichting die heet Houtrookvrij. Die krijgt ook steeds meer bijval. En ook de GGD pleit voor houtrookvrije buurten. Oké, okay, nou, dat vind ja. een goed idee. Verder, de actie: lever je goed zak in... Wel een hele rare dingen, maar goed. Van Albert Heijn heeft in Zandvoort containers vol speelgoed... voor uh, Speelgoed Vijver de Lachende Kikker opgeleverd. Vrijdagavond was het een vervroegd uh, Sinterklaasfeest... voor de dames van uh, Speelgoed Vijver de Lachende Kikker. en glundende bedrijfsleider van Albert de Filiaal in Zandvoort. Uh, Peter uh, Agenter. Uh, ja, maar liefst zes containers speelgoed aan de dames overhandigen. En dan zou je denken, wat gaan die er nou weer doen, die lachende vijf. Dan kan je er niet zo mooi spelen. Die geven ze ook weer weg aan, aan gezinnen die uh, eigenlijk niet zoveel geld hebben en eigenlijk ook wat speelgoed willen hebben voor hun kinderen. Dus ik vind het een mooie actie. Dan kan je het ja. gewoon bij Albert Einkoort inleveren en zij zorgen weer dat het op de juiste plek terechtkomt. Dat ja, is wel ook een leuke detail van de goed heiligman brengt het. En uiteindelijk komt het waarschijnlijk weer onder de bom van die andere heiligman. Ja. Dat is toch wel grappig. Recyclen, het is wel slecht ja. voor de economie, hè? Houden we dat wel rekening mee? Ja, ja. Oh. Het is echt rondpompen van, van, van zooi, hè? Terwijl het de bedoeling is dat we gewoon weer nieuwe spullen kopen. Ja, Weet ja. je wel? Nou goed, dat, uh, sommige mensen hebben helemaal geen centen, Dus dan moet je het op dat... deze manier doen. Ik vind het een mooie actie, Je lachende kikker. Wat ik ook een leuke actie vind, is aanstaande. Uh, zaterdagavond. Vanavond? Ja. Ik ga er waarschijnlijk wel even heen. Er is een live music optreden bij café Laurel Hardy in de Halterstraat. En het is vanaf half tien het optreden van boom, met een uitroepteken, met funky house muziek. Pas, we gaan even de je je liep me schrikken. Worden. Wat? Ja. Je niet me schrikken. Ja, ik zei heel hard boom, hè. Ja. Nou goed, Woonstichting Kei heeft vorige week haar visie op de woning in Zandvoort bekendgemaakt. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst met de partners waar de, de, key, de Kei de afgelopen jaren mee bezig is geweest. Er gaat weinig veranderen en er komen wel weer meer weer woningen moeten komen voor de, de mensen die aan de onderkant en, uh, ook een beetje aan de bovenkant. Maar goed, uh, het blijft allemaal een beetje hetzelfde. Dus nog wel afwachten of ze, of ze blijven. Of dat het weer uiteindelijk toch weer uh, afgestoten wordt. Dat het weer gaat veranderen, de kei. Ja, en wat het leuk is ook. Dat is een aanvulling op jouw bericht. Ja? Dus uh, de, de, woon, uh, de, de, de, de kei wil dus eigenlijk ook heel graag ook, uh, in het dorp uh, komen. Want ze vinden eigenlijk ook... Uh, ze zouden heel graag in, uh, bij Louis Daft Carré zijn. Maar goed, door, in het ja. dorp komen, ze zijn toch Ik ben van Amsterdam? Ja, zo is dat. Zo nee. is het wel een beetje, maar goed. Nee, ik, weet, ik zit het verkeerd te vertellen. Want dat is het artikel erboven. Ja? Het is jubilerend pluspunt wil ook filiaal in blauwe trem. Ik denk, waar haal ik het nou ja, van uh, Ze, ze zitten het toch al een beetje hier Ja. ja. ja schep maar, maar weer een beetje verwarring. Nee. Nee, ik schep verwarring. Maar, snap maar, er helemaal maar helemaal de gelegenheid helemaal. van het tienjarig jubileum. jubileum, zo lang bestaan ze al. Ja? heeft dus directeur Albert Rechterschot, die geeft dus. Uh, uh, een interview uh, aan het uh, Heemstese Courant. En daar staat dus een heel artikel in. Ja. En uh, zij zeggen dus zelf ook van... Nou, door de grote vraag werkt Pluspunt plannen uit... om uh, dus daar in de blauwe tram een filiaal op te richten. En het aanbod zal wel anders zijn dan een stand Noord. Maar het zal wel geweldig zijn dat het echt in het centrum ook... Uh, mogelijk is. Want anders moet je altijd naar Noord. En je hebt niet altijd vervoer en alles. Nee. Ja, het is al mooi zijn als het in het centrum is natuurlijk. Ja. Ook. Ah, ja. hartstikke goed. goed, tot zover de Zandvoortse tijd voor de Jolandekeuze. En we zijn altijd nieuwsgierig. Wat heeft je nou toch weer meegenomen, ja, zeg? Nou, wat, wat, wat ik zo leuk vond, dat vorige week ja? had je bij The Voice uh, deze het nummer How Come How Long. The Voice is dat Frank Sinatra, bedoel je? Ja, zoiets. Ja? Ja, en ik vond het wel een erg goede optreden. En uh, dit is het origineel van uh, Babyface. En ja? samen uh, werkt met Stevie Wonder. Het heet How Come How Long. Nou, hartstikke idee. How kom, how lang. Of waarschijnlijk het, de agressie tegen zwarte ja, mensen. Ja, precies, hoe lang gaat dat nog daar, die, die ellende? Oh, ik hoor de pijn al. Er was een die college degree Smart as anyone could be Had so much to live for But she fell in love with the wrong kind of man He abused her love and treated her so bad There was not enough education in her world that could seem life of this that you get.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 Het is een ontzettend oud plaatje, maar nog steeds up-to-date natuurlijk. Het gaat over de agressie tegen de, de zwarte mensen eigenlijk gewoon wel. Dat ik een beetje begrijp. Nou, volgens mij gewoon zwarte mannen tegen hun zwarte vrouwen. Oké, okay, dat is het meer. Ik denk toch dat dat een beetje is. Volgens mij werd die dame dat gewoon... Uh, Oké. Okay. Ge... Ik heb het altijd wel moeilijk hoor, als mannen zoveel pijn hebben in zo'n uh, ah, die... videoclipjes. Ik ja, distanceer ja, maar... me er altijd een beetje ja, van. Die man die was gewoon weer, uh, weer een paar keer ten onrechte aangehouden. Ja? Ja, en daarom sloeg is de vrouw. Dus misschien komt het toch... Oh, okay. Door de agressie tegen zwarte mensen. Ja. Oké, okay, dat nou. is misschien toch wel weer het feit. Uh, het gaat allemaal je... de politie zijn Ja, zo is dat. Nou, ja, okay, dat zou je kunnen zeggen. Goed, ja, ja, je hebt nog steeds dat uh, etnisch profilering hier in Nederland. Ja. En er zijn dus echt politieke partijen of Geloof ik, Buma stemmen Of Buma stemmen, ja, buma, <laughs> buma, buma. Zoiets. Klinkt dat? Ja. Die uh, zeggen even van... Ja, anders het helpt om mensen aan te houden op etnisch profileren. Ik denk, ja, hallo. Zeg, doe even normaal, man. Ik bedoel, hou eens toch eens mee op. Je gaat toch niet, als je een mooie auto ziet met een donker iemand... die ga je toch niet aanhouden van... het zou misschien een dief kunnen zijn. Ja, nee, maar het klopt toch niet. Nou, want dit is het is zo'n mooie auto en daar zit er zo'n klein negertje in. Ja, wat is en dan denk onzin? is van Nou, dat, dat, dat, die, die, dat is en, iemand die drugsmokkelt of zo. Want ja, daar ga je Dat kan dus niet uit. eerlijk aangekomen zijn, maar het is yes. gewoon een jongen. Hollandse jongetjes zijn, hoor. Ja, dus ik denk, we zelf laat het los. Uh, dan, dan pak je een keer geen, geen uh, iemand... op. Uh, als je daar zoveel ellende mee krijgt... doe het even niet dan, weet je wel. Ja, toch uh, vinden sommige politieke partijen dat het wel kan. Ik vind dat het niet kan. Het is, nou, het is gênant ja, geworden. Ik, ik vind het een lastige discussie, maar... Ja? Uh, het maar de is wel, moeten zo, wel gepakt worden. Ik, ik moet wel eerlijk zeggen... Als ja? ik, ik kom ook wel eens in wat slechtere buurten... Ja? en dan zie ik zo'n heel jong gassie... en of dat nou een, een, een buitenlander is of niet... Uh, zie ik dan rijden in een AMG Mercedes. Ja? Van, een auto van anderhalf, anderhalf, anderhalf ton. Ja? Ja? Dat je echt denkt van, ja, het kan. Tuurlijk, ja. hij kan het verdiend hebben. Of ja? Ja. Hij, het kan de auto van zijn vader zijn... die misschien wel heel rijk is. Maar toch, het zijn altijd van die typen... dat ik denk, jij, jij hoort niet in die auto te rijden. En, en ik, ik snap het dus niet. dat Even als Jij denkt, ik hoor in die auto te rijden. Dat nee, denk ik. nee ik, als ik zelf in die auto zou rijden... zou ik het ook niet geloven. En als er dan een agent me aanhoudt... zou ik dat helemaal snappen. Ja, ja, okay. ja. ja, maar ik denk, ik brand je vingers daar nou niet aan. Laat het een tijdje los. Want in Amerika hebben ze het onderzocht. En het schijnt dus helemaal niet te werken. In Nederland. landen. Alleen in Nederland hebben ze het niet onderzocht. Dus in Nederland houden ze er een beetje aan vast. Althans, ze willen er wel vanaf natuurlijk. Eigenlijk. Het politieapparaat heeft zelf ook al gezegd dat ze het eigenlijk vanaf willen. Maar ja, goed, het is een soort automatisme, denk ik. Ja, maar ja, maar het is ook. heel lastig. Want ja. als, je, als je zo iemand ziet rijden, denk je toch, het klopt niet. Voor je gevoel klopt het niet. Nee, maar goed, dus, dat is toch eigenlijk raar dat het, dat het zo op je harde schijf zit. Ja maar, het, ja, maar het probleem is, het is dus ook wel vaker zo dat het daadwerkelijk niet klopt dat het uh, Ja, ja uh, dat is niet bewezen dus hè. Nee, ja, maar, Dat is wel ja. lastig. Het is niet bewezen dus. Goed. Nou, nog enkele plaatjes voor 10 uur zitten te kijken. Wat net natuurlijk hou kan, Babyface ja, met, met, met Stefke Miracles, zoals ja. wij hem ook wel eens noemen. En is natuurlijk wel eens de tijd of zijn wel lekkere gitaarplaatje tegen laten smeren natuurlijk. Hoewel het is geen nee, niet. Ik doe even een ander plaatje. Alt J. Desolate. Wat betekent dat eigenlijk? Ik ga dat eens even uitzoeken. Uh, verlaten. Nee, niet. Jawel. Desolate. Desolate, jawel. Ik ga het opzoeken. My chance are me. You're a shark and I'm swimming. I ask your thumbs as I bleed. No, sniffing triangles are my favorite shape three points where two lines meet toe to toe back to back. let's go my love is late till morning comes. Mm -hmm. let's desolate in morning I'll mush you up yes I know still up away but it's fair to say you will still haunt me triangles are my favorite shape three points for two. Uh, we hebben ook lekker weer, gehad. het licht. Black de Mongol. Nou ja, nou. Wie, wie, wie noemt het maar zo? Bent uit Leeds. Alt J. En uh, ja, desolate. Niet desolate. Dat dacht, uh, hey. dacht jij. Tessalate. Je Tessalate. Dus je zeg het met de D van Dirk, maar het is met de T van Dirk. Uh, dus een gek op Tessel, daar, daar nou, komt het een dus beetje het meer terug. Uh, het zijn terracotta-tegeltjes die in marktjes gebruikt worden om die leuke... Uh, patroontjes te maken en zo. In die hamams en zo, weet je okay. wel. Nou, ze dus, doen wel uh, heel vaak gay songs, dus misschien heeft het daar mee te maken. Gay zijn, songs? of okay, een gays. Okay. Doen ze maken. Oh, okay. nou, ja, goed, het heeft wel wat diepere betekenis. Oneffenheid van de wereld, ongelijkheid, misschien verschillende vormen. Daar heeft het graag mee te maken. Desolate, namelijk van Alt-J. Het is tien uh, minuten voor tien. Hier bij toebak leeft op de radio. We kijken nog even terug wat er allemaal gebeurt afgelopen week. Onderal, ja de rechtszaak van Geert Wilders. Het enige, ja, het is, hij is een beetje huili-huili natuurlijk momenteel. Ja, maar want, ik wil het gewoon niet meer over die man hebben. Ja, maar dan moet toch, op doodzwijgen. Nee. nee, ja, het is toch wel... Ik vind het zo, zo, hij is zo verwend ook, de, al die aandacht. En nu uh -huh. heeft hij ook gezegd... Nou gaat hij, de, de rechtbank gaat hij bij een, heeft hij al eerder gevraagd natuurlijk. En nu zegt hij dat het een neprechtbank is. dat ook... Dat de hele, het hele Nederland teleurgesteld is in de rechters. Maar helemaal niet. Hij. Terwijl nee. ik denk, joh, doe normaal zeg. De rechtsstaat is gewoon is, is stabiel in Nederland. Alleen omdat jij nu je zin niet hebt gekregen... is het een neprechtbank. Ja, ik vind het al zo kinderachtig lummel is het gewoon altijd. Denk het, leg je er nou bij neer? Ga je een hoger beroep? Of je uh, had eerder gewoon even gezegd... Ja, ik bedoel, gewoon criminele Marokkanen La, laat klaar. Laat je bukkel is van je lip afhalen. Ja, dat ziet er niet uit. Jeetje, het is ja, zo gebeurd. Het, ik bedoel, het, gaat, het is allemaal vormgeving en let dan ook even op je lip. Uh, ja. Nou goed, ik heb geen nog even... Leeg dat je lip hebben ze allemaal gedacht. Nou, nog, huh? nog, nog even naar, de, naar die woorden van hem zitten luisteren natuurlijk. U heeft miljoenen Nederlanders hun vrijheid van meningsuiting ingeperkt. Ja, het is zo gelul dit, om voor zo... Om voor, Vooruit te gaan dat miljoenen Nederlanders achter hem staan. Wat is dit voor een lulkoek? Nou, Rut had er ook afgelopen week ook nog iets serieus over te zetten. heeft nog steeds hele grote problemen. Er ja, ja, zijn echt nog andere dingen te bespreken dan deze rechtszaak. Ja, heel goed nou, wat dat dat zegt. Niet ja. te veel aandacht aan besteden, gewoon Rutte. Heel goed. En gewoon door. En als jullie iets van zeggen, dan wordt het later weer gebruikt in de rechtszaak natuurlijk. Goed, vertel. Ja, er zijn nog ook uh, belangrijke dingen. Namelijk, ja. uh, uh, er komt een, uh, een nieuw spel uh, naar, de, naar de iPhone. En het is uh, Super Mario. Uh, Nintendo heeft na jaren uh, niet naar de mobiele telefoons uh, gekeken te hebben. Nou ja, die hadden zoiets met Pokémon Go. Oh ja, daar gaan we geld aan verdienen. Oh nee, toch niet. Nee. Dus oh, misschien moeten we toch maar iets met de mobiele telefoons doen. Dus hebben ze uh, Mario Run uh, op de markt gebracht. En die komt 15 december uit. Uh, het spel kost 10 euro. Ja, ha, maar kopie. dan ben je ook wel gewoon alle. Heb je alle levels en zo. Dus ze snappen nog niet helemaal het concept van mobiele gaming. Mobiele gaming hoor je gratis aan te bieden en dan heel veel geld voor te vragen. Dat, dat, okay. dat is altijd heel ja, apart. Ze zijn uh, al binnen daar. Ze zijn al helemaal binnen. Dat, nou ja, uh, ja oh, het gaat het oh, altijd, oh, om, om altijd om geld. Maar Pokémon, hebben ze daar nog een beetje geld op verdiend? Wat interessant? Ja, nou, ja, hun, uh, uh, uh, hun aandelen zijn heel erg omhoog gaan door ja? dat spel. En hey. toen kwam iedereen tot de conclusie: wat iedereen eigenlijk al wist. Oh, wacht, Pokémon go is helemaal niet van. Uh, van Nintendo. Nee? En toen daalden die aandelen weer heel erg. Oké, okay, dus, dus uh, het was een beetje onduidelijk van wie het nou was. Iemand ah, heeft ja, eraan verdiend. Uh, kijk, uh, Pokémon is van Nintendo. Yeah? Die hebben dat bedacht. Alleen Pokémon Go is op de markt gebracht door N Niantic. Wat een andere gamemaker is. Oké. Okay. Uh, ze hebben wel natuurlijk uh, uh, de naam gekocht... zeg maar, om het te mogen gebruiken. Yeah? Dus Nintendo heeft er wel wat aan verdiend. Maar niet zoveel als dat iedereen... Wachten. het is gewoon weer een nieuw spelletje grappig. Pleiten van haar, ja, precies. van mee. Precies. Goed, nou, nog even een van de plaatjes voor tien uur. Ik heb straks nog een leuk artikel. Heb je nog een leuk artikel? Ik mag straks. Oké. Ja, precies. Ik kan niet alles tegelijk. Nou, even een plaatje wat in de morgen thuis hoort. Is natuurlijk Morning Child van Four hero Oh, echt jaren zeventig geleverd. Dat komt ook ik natuurlijk afgelopen weken bij de band The Wolf was. En dat was ook echt jaren zeventig. Bam, met een helemaal Oh, die en dit is echt feel-good-movie muziek, weet je wel. Oh, we zijn grote vrienden bij elkaar. En zo gaat het ook in Nederland. Hè? We komen tot elkaar. naast iemand geweest, dus ja, Diederik is weggestuurd. Zijn we er al uit? Gaan we een eigen partij beginnen? Nee, nee, ik ben, nee, sorry, ik ben niet bevlogen. Ik ben niet zo bevlogen als uh, uh, Diederik Samson. Ik vond dat hij het mooi deed wat afs afscheidsspits. Je zag wel dat hij klein beetje geemotioneerd ge was, maar heel tot zakelijk. Bedankt, en dan snap ik nu van toneel af. Dat hij ook niet een sarcasme. dat het heel netjes, vond ik. Nou, dat vind ik ook goed om de eer aan jezelf te houden. Ja, nou ja, nee. Dat kan Geert nee. nog wat van leren. Oh, nu zeg, je weer, nu zeg je weer iets te veel. De eer aan ja. zichzelf. Nee, hij heeft wel gestreden tot de laatste aan toe natuurlijk. Ja, uh. maar daarna moet je het gewoon klaar. En daarom de eer aan jezelf houden. Dat, dat kan Geert ook nog wat van leren. He, he, zouden he? ze ook een telefoontje hebben gegeven? Uh, Moeten we dus in Amerika toch wat? Een telefoontje geven van... Uh... Dat de, dat de verliezer feliciteert, uh, de winnaar. Oh, die meneer. Nee, ze hebben elkaar gehukt. Dat zag er als, uh, als broederliefde uit gewoon. Ja, goed. Nou... Uh. Ja, in Amsterdam, daar wordt de nee-nee-sticker op de brievenbussen... die wordt dus vervangen door een ja-ja-sticker. Want vanaf 1 juni 2017 moeten inwoners van de stad een sticker plakken... als ze wel een folder willen ontvangen Kijk, in plaats van een ja-ja. Want Amsterdam wil hiermee voorkomen dat reclamefolders... ongelezen in de vuilnisbak verdwijnen... en onnodig papier wordt verspeeld. Na de de verspreiden, verspreiden zijn ze fel tegen de plannen stappen naar de rechter. Want straks kunnen ze nog maar even per straat bezorgen. Ja, ik denk zelf, het is het bijna hetzelfde als met je nieren. Als je nu gewoon niks doet met je nieren, dan ben je ze gewoon kwijt als je overlijdt. Ja, ja, ja, ja. En tenzij je, zegt, tenzij je aangeeft van ik wil het niet. En dit is eigenlijk hetzelfde principe. Maar ik snap ja. wel, het is in Amsterdam, nou. is het nu een, een soort proef... Maar de, de mail DB die gaat naar de rechter. En die hoopt hierdoor dus een snelle uitbreiding naar andere geïnteresseerde steden te voorkomen. Maar maar ja, ja, ik, ik ben er wel voorstander van. Ja. Ik hoop dan wel dat de polderbezorgers zich er ook aan houden. Want ik ja, ja. heb een nee-nee sticker. Maar ik krijg altijd nog allemaal van die... En vooral dat huis-in-huis dat, dat, dat, dat, dat blaadje wat ik nooit lees. Ja, die nee. krijg je toch terwijl je een nee-nee sticker hebt? Ja. Dan moet je bellen. Ja, en weet je, mis, ik, ja. ik, ik bezorg ja, dat... de folders wel eens. En mijn uh, kinderen doen het en af en toe loop ik met ze mee. En dan vind ik het wel leuk. En dan wil ik tempo maken, weet je wel. Dus dan loop ik daar, hup, hup, volgend. En dan geef ik. Oh shit, er stond nee. Nou, te laat. Je ja. wil niet nadenken, maar je dat moet dus elke keer opletten. Maar geef het, ja. weet jij ja, ik het. Ik heb het ook nou, wel eens gedaan. Wat ik dan wel leuk vond om te doen. Is gewoon een hele stapel folders naar binnen gooien. Oh, dat verschijnt. Nou, nou, uh... Ik zou zeggen, prettig weekend. We spreken elkaar We volgende weekend. Hoi. BFM, dan stuur allemaal fijne dag.